9 uur in Montserrat met het NMS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar een ontmoeting... die staatssecretaris Teve met Willem Holleder zou hebben gehad. De twee zouden elkaar in 2005 in een café in Zandvoort hebben gesproken. Teven was toen officier van justitie en betrokken bij het onderzoek naar Holleder.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 In Aken hebben artsen een potlood uit het hoofd van een Afghaanse man gehaald. De 24-jarige man liep al 15 jaar rond met het potlood. De man kan zich niet herinneren hoe het potlood in zijn hoofd is gekomen. Hij weet alleen dat hij als kind een keer hard was gevallen. Twee jaar geleden kreeg hij klachten en later bleek dat er een 10 centimeter lang potlood achter zijn rechteroog zat. De Duitse artsen hebben het potlood verwijderd en de Afghaan is inmiddels hersteld. Het weer, de buien nemen in de loop van de avond af, maar het wordt niet helemaal droog. Morgen vallen verspreid enkele buien, maar later kan het ook zonnig worden. Het wordt 15 graden langs de westkust tot 19 in het oosten en noordoosten van het land. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Janny Klensik en Victoria van der Leij zijn bij mij komen zitten. Hartelijke MS-dag beiden. Het is vandaag wereldwijde MS-dag. Jullie hebben dat, multiple sclerose, en daarom zijn jullie hier. We gaan het zo erover hebben hoe je daarmee leeft. En ik zei net al, het is, het is een ongelooflijk ingewikkelde ziekte. Want het gaat echt niet alleen maar om moe zijn, hè? Nee. Nee. Waar heb jij bijvoorbeeld nu last van? Gevoelszenuwen in, in mijn vingertoppen. Vo, het voelen van structuur gaat moeilijker. En als ik bijvoorbeeld in mijn tas iets, uh, mijn portemonnee bijvoorbeeld, uit mijn tas wil mm -hmm. halen. Dan moet ik er echt naar kijken. Anders voel ik niet wat voor een voorwerp ik uit mijn tas aan dus als, het halen ben. Als Tim, ben. onze internetman die er altijd op woensdag is, nu in jouw vingers knijpt. Doe eens Tim. Nou, dat is dat... iets anders. Dat voel okay. ik, nou, ik wel. Dat als is ik echt... aanraak, dan voel je het niet. Ja, als, als het heel lichtjes, een hele lichte aanraking ja. is, dan, uh, dan, dan voel ik het niet. Oogdicht. Gaat het je nu aan of niet? Nu wel, ja. En ja. ja, dan heb je vandaag een goede dag. Ja, kan ook, ja. Goed, um, wat het precies is MS en wat het voor invloed op jullie leven heeft... en dat het, uh, uh, jullie zitten hier, dus betekent dat dat goed met je gaat... maar soms heb je een aanval en die kan een, een lange tijd duren en dan is het heel heftig. Heb jij uh, afgelopen januari nog gehad en ben je nog van herstellende... Hoe ja. dat is, dat, uh, daar hebben we het ook zo meteen over. En Tim Hofman is er, onze Hoi. internetman. En ja, we hebben zeker. het over, jee, vliegtuig met Wifi. internet. Ja, is? Ja. tijd, hallo, ja. 2013. We lopen achter, in Nederland daarin. Ja, op de Amerikanen bijvoorbeeld en Lufthansa. Hm. Dus uh, het, het werd echt tijd. Het is nog niet zo heel lang hoor, niet dat het in 1995 al zo was. Maar, nee, maar, maar. we moeten er wel uh, mee gaan beginnen. Zo meteen of het werkt. Er zaten vandaag uh, wat recensenten uh, mm -hmm. van een aantal kranten in dat vliegtuig. En dat horen we zo is Topics. Leuk! We beginnen met vijf kleine basisscholen met minder dan 100 leerlingen. mogen toch open blijven. Dat staat het nummer vijf. Dus. In februari adviseerde de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan 100 leerlingen op te heffen. Dat leidde tot veel onrust in de onderwijswereld. Inval. Staatssecretaris Dekker heeft nu besloten dat de kleine scholen open kunnen blijven. Maar ze moeten wel gaan samenwerken. Ja, dat zei de staatssecretaris vandaag op een school in Zeeland: Wolfaardsdijk, een dorp in Zeeland. waar het probleem van kleine scholen speelt.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 Nou, ik vind het gewoon leuk. En omdat het school nu iets... Oei, en daar lijkt de lijn weg te vallen. Ik ben er nog. Dat was Marcel Bril. Ik ben er nog. Marcel. dankjewel. je Oké okay. dan. 4 FC Twente. Die club ziet af van de aanschaf van het FBK-stadion in Hengelo. Wij willen absoluut niet uh, Zwarte pieten in de handen krijgen. En, uh, met betrekking tot de FBK Games. Het is vanaf het begin nooit onze opzet geweest om, om daar te gaan voetballen. Het is ons gevraagd. Stel dat de FBK Games uh, hier weggaan of dat die ophoudt te bestaan, zouden jullie dan kunnen bedenken hoe je deze locatie uh, wilt invullen? Nou. Dat deed FC Twente. Maar op die plannen kwam veel kritiek. Omdat er geen ruimte meer zou zijn voor die FBK-games. Grote atletiekwedstrijd. En er ja, waren wel verder mooie plannen. Wij zouden daar nog een ander hoofdgebouw bij zetten. Uh, wij zouden uh, in zo'n stadion kunnen dan... Uh, uh, zeg maar de Heerloze voetbalkampioenschappen eindigen. Die zou op onze kunstveld een uh, volleybalwedstrijd kunnen houden. Dat daar ook kunnen eindigen. Het hoofdgebouw zou zodanig zijn... dat het geschikt is als plaats waar je uh, een man, de sportvrouw, man vrouw, sportman, vrouw uh, van het jaar kunt huldigen. Nee, nee nee dat is voor de duidelijkheid. De, de man, sportvrouw, man, vrouw, sportman, vrouw van het jaarverkiezing... is echt ontzettend belangrijk in Twente, dus niet om te lachen. Maar goed, er kwam dus kritiek op die plannen. De voorzitter van de FPG Games noemde u gisteren nog oncollegiaal. Hij noemde het uh, ja, niet Norberachtig. Dat is een van de grofste beledigingen die ik oh. zou krijgen hè, in Twente. En in die kritiek, ja, daar heeft fc 20 gewoon gezin in. Ja, zeg niet zulke dingen, ik bedoel, het is ook onverantwoord, uh, in het huidige tijdsgevricht om uh, een zwarte pietenspel te spelen. En wij zijn absoluut niet van plan om uh, de zwarte piet in handen te krijgen. Het is een ordinaire, uh, uh, zwarte ja, zwart, zwarte pieten, uh, ordinair zwarte pietenspel? Ja, zwarte pieten. Ordinair zwarte pietenspel geworden. En dat doen wij gewoon niet aan mij. Nee. Drie dan, paniek in Haringland. Het nieuwe seizoen is uitgesteld. En verslag even wat is er aan de hand? De haring is niet vet genoeg, Niels. Er is uh, een bepaald percentage nodig. En door het koude weer, koude temperatuur van het zeewater... is er te weinig plankton in die zee voor bloei gekomen. En daar worden die haringen vet van. En dat is niet gebeurd nog. Niet vet genoeg dus. En dat is een flinke domper voor de liefhebbers. Ja, ik was al voorzichtig, want ik voelde het al een beetje aan mijn water aan. Maar ja, ik zit al alweer 35 jaar in de vies, dus dat voel je wel aan. Uh, ja, ik heb zelf ook uh, ongeveer vier haringparties. Ik heb ze net ge van jongens, wat doen we? Gaan we gaan wat ver verzetten. Ja, ik neem aan, je gaat geen nieuwe haringparty doen met oude, oude, oude haring. haring nee. ja, ja, ja, toch doen ze dat. De Vlaggetjesdag gaat gewoon door. <laughs> en dat is op 8 juni. En desnoods wordt er dan dus gewoon oude haring verkocht. Die is trouwens ook nog gewoon lekker. En je eet hem op de traditionele manier. Vanuit de lucht kom je dan aanvliegen. En dan blijf je een beetje zenuwachtig boven een groep mensen hangen. En vervolgens steel je hem uit de handen van de bejaarder. Uh, hij stopt nog, want ze vreten ze hier als, als, als, als een meeuw hier uh, voor de deur. Maar ja, de nieuwe Haring is een primeur, dus ja, daar moeten we even op wachten. Nog meer paniek, ditmaal in Medialand. Ferry Mingelen, de politiek duider van de NOS, stopte mee. Hij is 66 en bij de NOS vinden ze dat oud genoeg en dus moet hij met pensioen. Op radio, tv en internet was er vandaag veel aandacht voor. Ferry, is dit de dag die je wist dat zou komen? <lacht> oh, dat is een verwijzing naar het Koningslied. Het oh. oh, blijft leuk, blijft. Leuk. <laughs> ja, ik wist al een hele tijd dat deze zou komen. Vorige week is het definitief geworden. Ik stop dus per 1 uh, uh, januari 2014. Um, ik had li liever nog een jaar doorgewerkt. Uh, de NWS wilde me eigenlijk met 65 met pensioen uh, laten gaan. Nou, dit is het compromis. 66 jaar. Ja, En dat is jammer, vinden veel mensen. En Ferry zelf dus ook. In meerdere interviews vertelde hij vandaag dat hij nog, nou, nog best wat wilde blijven. Ik vind het jammer. Ik, ik had heel graag nog doorgewerkt. Maar de aankondiging van het programma was, hij gaat met pensioen. Nou, dat ga ik in elk geval niet. <laughs> Want ik ben nog wel van plan uh, na 1 januari uh, uh, actief te blijven in de politieke journalistiek, alleen niet voor de NWS. Veel collega's vinden de beslissing maar moeilijk te begrijpen. Collega Frits Wester twitterde er vandaag over, hij noemde het een onbegrijpelijke beslissing. N misschien moet je even contact opnemen met je conculega Frits Wester, die heeft het voor je opgenomen op Twitter. Ja, dat las ik, ja. ja. Nou, dat is, dat is ontzettend aardig, maar uh, uh, uh, twee, uh, twee duiders op één schip, dat is uh, één te veel. Ja, realistisch, hè. Zo is het dat ik ook vergaan, want hij had ook twee duiders. En voordat ze eruit waren, hoe groot de ijsberg was, hoeveel liter water hij bestond, wat het gewicht was en hoe... Oud die eigenlijk was, was de tijd ik al bezonken. Ten slotte nog nummer 1, de eindexamelen, eindexamen perikelen. Gisteren lekte het eindexamen Frans voor VWO. En vandaag was dan ook de vraag: gaat het examen wel door? Er komt een examen Frans voor de VWO'ers. Maar comment, et, quoi et quand. Oeh, Marcel. Dat is nog onduidelijk, omdat gisteravond <laughs> dat examen is uitgelekt. Onze verslaggever Martijn van der Zanden voor het college voor examens in Utrecht. Martijn, wat gebeurt daar? Nou, dat is een goede vraag. Ja, en het antwoord is geen enkel idee. Want er was deze ochtend koortsachtig overleg over wat er nu eigenlijk moest gaan gebeuren. Rond tien uur was het wachten op een telefoontje. Ik wacht ook even op een, uh, op een telefoontje. Ah. <telling> Daar zal je ze hebben. <telling> hi, met Luc. Goedemorgen, Laura. Je spreekt met mevrouw Groen van Wolver tweetalen Ah, oh, hi. Hoi, ik... Uh, ja? ik, ik zat al te wachten op je belletje. Ja, je zat al te wachten op het telefoontje. Je ja. hebt al gehoord van Frans. Huh? Welke Frans? Frans Bauer? <gül> Geentje. Ik ga niet hebben. <laughs> goed, uh, uh, moet ik dan vandaag nog komen of niet? Nee hoor, je hoeft vandaag niet te komen van je dagje extra leren van Frans. Ja? Nou, pff, Balen. Nou, hè, heb ja. ik de stress van? Nou, ik zit echt helemaal onder de rode bultjes. Het is echt afschuwelijk. Maar goed, het moet maar, hey, hoe laat is het morgen? Ja, morgen om half twee. Oké, okay, dankjewel. Nou, ik is dus net dat het, het examen een dag later wordt gemaakt. En dat betekent slecht nieuws voor veel scholieren... want die hadden eigenlijk morgen al met hun VWO-billen op het strand moeten zitten. 14 dagen lang blanes voor 130 euro. Een 20 uur durende busreis met één pauze. In een 40 jaar oude stadbus zonder airco. En met 50 zwetende pubers en rondslingerende kleverende stukken snoep... en vochtige broodjes kaart. En een wc die al na drie uur overstroomt. Motherfucking dream willen mij. Ja, en als het dan niet doorgaat, ja, dan ben je boos. Nou, ik was net bij iemand thuis en die zegt echt: van ik schiet die vent door zijn kop. Die had ook vanavond een feest en een eindexamenfeest van school worden graag heen en sowieso. Je hebt je ergens op voorbereid. En ik hoor ik mensen die bijvoorbeeld een rij examen gepland hadden vanmorgen, dat soort dingen, ja, die vinden het verschrikkelijk. En ik heb het ook zoiets van waarom doe je zoiets? Wij zijn niet degene die het uit lekker. Dus je benadelt ons er alleen maar mee. Dus dat vind ik, ja, niet kunnen. Maar het is niet anders. Morgen dus, half twee in de middag. Het eindexamen Frans voor VWO later willen wij. Tot straks, leuk. Yes. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Je weet niet hoe sterk je bent totdat sterk zijn de enige optie is die je hebt. Dat zegt Denise uit de VS op de site van World MS Day. Want dat is dat namelijk vandaag. Wereld MS Dag. En daarom zijn bij mij in de studio Yannick Lensik en Victoria van der Leij. Goedenavond nog een keertje, beide. Um, Yannick, 19 jaar. Je hebt MS sinds eind 2011. Klopt. Klopt, hè. Victoria, 27 jaar, jij al wat langer, zo'n 7,5 jaar sinds winter 2005-2006. Ja. Herken je een beetje in die, in die uitspraak wat ik net zei? Je weet niet hoe sterk je bent totdat sterk zijn de enige optie is die je hebt? Ja, zeker. Ja? Ja. Je moet wel. Je moet wel, inderdaad. Ja. En dat, je begint dan wel te focussen op dat wat je nog wel kan. Zoals je dat... in de studio komen, Precies. bijvoorbeeld. Precies, ja. Zometeen meteen over um, hoe dat, wat dat voor jullie persoonlijk betekent... en hoe dat was toen je dat hoorde. Maar eerst even, want ik had het net even al met jullie over. Ik dacht ook, we hadden het erover op de redactie. We gaan iets met MS doen. Het enige wat ik kon bedenken is iets met vermoeidheid, die ziekte. Het is wel meer dan dat, hè, Jannik? Ja, zeker. Ja, je bent bang, je hebt uitvalsverschijnselen. Ja, je kan zoveel dingen ervan krijgen... Je... Leven. Vertel even wat voor. Uh, het heeft natuurlijk te maken met je hersenen, met je ruggenmerg. Ja, ontstekingen in ruggenmerg en hersenen. Mm -hmm. En uh, die ontstekingen laten eigenlijk kleine littekertjes achter. Wat zorgt voor uh, functieuitval, krachtverlies, een doof gevoel in, uh, in ledematen. Maar ook uh, met het zien. Vaag zien of, uh, of dubbel zien, ja, en, ja het, het is echt een, een ziekte. Van uh, je denkt dat je het dat je alles al hebt gehad, maar een aanval dat kan zo weer met, met iets anders. Uh, ja, ik heb het even opgezocht vanmiddag. Uh, um, um, wat je allemaal voor symptomen kan hebben, ik, ik het, is nogal een rijtje. Ik noem het even op: vermoeidheid, problemen met de ogen, gehoorstoornissen, spierzwakte en spasticiteit, verminderde concentratie, traag denken gevoelstoornissen, stuurloosheid... dat lopen er bijvoorbeeld uitziet... alsof je dronken bent, begrijp ik. Er klachten bij het plassen in de stoelgang, pijn... seksuele problemen, psychosociale problemen... psychische veranderingen, problemen met lopen. Of het wel, zo'n beetje alles. En dat lijkt me nou ook heel moeilijk, Janiek. Dat als jij aan mij moet uitleggen... wat je hebt, wat zeg je dan? Ja, MS, maar... ja... het is niet zegbaar... wat je, ja, ook met problemen uitleggen. als ik net met... Feroïque, Feroïque, Feroïque praat, Victoria. Victoria, sorry, praat dan... Wij begrijpen elkaar. Zij zegt iets over nou, gevoelsuitval En Tim die probeert net te tasten. Wat is het dan? En die snapt het gewoon. Je kan, kan niet uitleggen aan iemand wat je hebt. En dat is ook gewoon moeilijker met MS. Dat iemand niet begrijpt welke problemen heb je. Terwijl... Iemand die de ziekte zelf ook heeft, die weet precies wat je, waar je last van hebt. Maar als jij... Een, uh, want het, soms heb je een aanval, hè. Soms is het erger dan andere momenten. Uh, hoe heet dat ook weer? Een soosh, een soosh? soep. Een soep. Um, beschrijf eens zo'n aanval. Wat gebeurt er dan met je? Nee, ik kan bijvoorbeeld last van je benen krijgen. Ik heb een tijd gehad met jeuk aanvallen. Dat ik dan echt uh, s'nachts wakker werd met jeuk dat, je, jeuk. dat iemand met een naald in je arm loopt te steken. Zo voelde het ongeveer. Het is onbeschrijfelijk. Pijn, lijkt mij. Ja, enorm pijnlijk. Ja, ja. dat ook... SCH, uh, spoedeisende hulp, uh, huisarts... gewoon niet weten wat ze nu aan moeten. Dat je het gewoon zegt, ja, we zien niks aan je jongeman... dus uh, daar is de deur weer en sorry. Nou, jullie zien er ook, ja, ja, logisch misschien... maar ik zeg het er toch maar even bij volstrekt normaal uit. Je ziet absoluut niet dat je ziek bent. Um, maar goed, uiteindelijk is er dus MS geconstateerd... dus dat uh, verklaart dan een hoop. En wat, je, wat jullie zeggen, uitval, Victoria... betekent dat dat je, je kan wakker worden... en je kan je been niet meer gebruiken, zoiets? Het gaat wel iets geleidelijk, geleidelijker. Een aantal dagen, je voelt het vanzelf ook wel aankomen. Maar inderdaad, in januari is het dus echt op een vrijdagochtend dat ik wakker werd. En ja, mijn been niet meer een stap kon zetten. En uh, eigenlijk heel mijn rechterkant. Dus um, ja, dat is wel even een, een klap in je gezicht ja. eigenlijk. En hoe lang duurt dat dan? Een dag of twee of twee uur? Of? De, die uitval? Ja, dat zo'n zo uitval. Uh, dat duurt een aantal weken. Een aantal weken? Ja. Dus dan, dan, dan, dan zit je een maand of drie weken... met de helft van je lichaam uh, wat het niet doet? Ja, ja. Ja, je, de, ja. Je belt natuurlijk wel de neuroloog meteen op. En die, die, na een paar dagen uh, krijg je een prednison infuus. En dat zorgt er wel voor dat, uh, dat de ontsteking wel sneller herstelt... Dus, of geneest. Ja. Dus dat gaat wel sneller dan die aantal weken, maar dat hoeft niet te zijn. Dat, dat ligt een beetje. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Even een vraag. Uh, ik hoop dat je het niet verkeerd opvalt, maar jullie praten ook iets anders dan Tim en ik, vind ik. Wat langzamer. Komt dat ook daardoor? Denk, spanning, als ik eerlijk ben. Spanning, ja. Dat ja. kan, inderdaad. Het kan. Het okay. kan, maar je bent wel iets trager misschien in, in je focus en concentratie. Maar ja. het is ook wel spanning, inderdaad. <laughs> Hoeft niet. <laughs> Blijf gewoon lekker zitten. We praten zo meteen uitgebreid verder. Goed dat jullie er zijn. Dow Bob, Multicolored Angels.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 De angels douwebop. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. In Libanon wordt een, uh, een talentenjacht voor politiek talent gehouden. En daar ga, daarbij gaat het er bijzonder aan toe. Zelfs wapens worden ingezet om te kijken wie het beste parlementslid is. Zometeen meer in Exit Holland. Maar eerst woensdag. Dat betekent dat uh, onze internetman uh, Tim Hofman er altijd is. En jeet. Um, we hebben nee. het over internet in het vliegtuig, ja. ik ben er blij mee. Ik ook. Uh, Nederland liep achter, hè? Lufthansa heeft het al zei. Ja, Lufthansa, uh, Qatar, Emirate, uh, ETH, uh, de Amerikanen. Amerikaanse. As we speak, uh, vliegt de KLM voor het eerst naar Panama ja. met draadloos internet aan ja. boord. En jij bent er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Ze doen het in een. Uh, ik heb het staan, een Boeing 777-300. Um, en ik vind eigenlijk wel moet ik even bijzonder dat ze een beetje laat zijn. Want de NS heeft natuurlijk altijd. En als je later bent dan de NS met iets, dan, uh, dan moet je <laughs> even na gaan denken of het goed gaat met je bedrijf. Um, aan boord zit daar parooljournalist Herman Stil. Um, en die heeft ons, want dat kan nu dus, met wifi een berichtje doorgestuurd. Dit is Herman Stil van het Parool. Aan boord van KLM vlucht 757 van Schiphol naar Panama. Het werkt dus. Het werkt, <laughs> ja. ja het bewijs. Dat er ook dit dan je eerste bericht is via internet in de lucht. Ja. Um, ik dacht eigenlijk altijd nog, je moet altijd alles uitzetten, toch? Mag dit? Kan dit? Is ja, het dit, niet gevaarlijk? dit kan. Uh, mobiel bellen uh, mag nog steeds niet, want dat is gewoon een heel ander signaal. Uh, wat er wel bij gezegd moet worden, is dat, dat je vanaf ongeveer zes kilometer hoogte... en volgens mij, als ik uh, Herman Stil las vanmiddag, was dat na een kwartiertje... Uh, kan je die wifi uh, krijgen. Dus niet gelijk bij het opstijgen, maar echt als uh, op volle okay, hoogte zit. Okay. En dan is de vraag, hoe werkt werkt het? Is het net zoals ik ga uit eten... en ik krijg in een restaurant code en joh, ga lekker surfen? Werkt ja. het zo En dan uh, met je creditcard uh, uh, kan je betalen. Het kost 11 euro per uur, ongeveer 10,95. En 20 euro voor een hele vlucht. Vind ik wel heel duur. 20 euro ook voor een vlucht van 10 uur? Ja, maar dus ook eentje van 2 uur. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en soms, ik heb even zitten kijken... maar een vlucht naar Italië of Zweden, dat kost drie tientjes. En als je dan de hele vlucht wil internet, dan verdubbel je bijna de prijs omdat je wil internetten. Ja. Uh, het is 100 uh, kilobytes per seconde, Daar kom ik dadelijk op terug hoe snel het is. Uh, hoe werkt het? Even, even snel dus er zit een hele grote bult van twee meter lang op het vliegtuig. Ja. Uh, en daar zitten in wifi-zennetjes. En die maken contact met uh, satelliet. Dus, niet met, uh, dus er hangt geen lange kabel uh, aan, aan het vliegtuig of iets <laughs> dergelijks. En op die manier kan je dus wifi. -en. Maar nou is de grote vraag natuurlijk. Werkt het een beetje? Het werkt, het werkt. En ik zei het, het is 100 kb per seconde, even voor de, voor de mensen die dat niet weten, om te duiden. Dat is 1 tiende van een mb en ongeveer thuis hebben we een internetsnelheid van ja, een paar mb per seconde. Dus je kan er geen films mee downloaden, maar je kan wel heel makkelijk whatsappen of mailen of, of dat soort dingen. Um, Herman Stil, dat is die journalist die je net hoorde, die zat dus vandaag op die vlucht. Die heeft een dagboekje bijgehouden voor het Parol.nl. Ik zal heel even uh, een klein stukje voorlezen. Um, 15 uur 16. Spotify werkt. Eigen muziek. Wat een verademing rondje door het vliegtuig. Leer dat de meeste passagiers. De wifi-verrassing vooralsnog groot is. Uh, en mensen maken er wel gebruik van, maar kennen het al van Lufthansa. Maar dat is wel heel fijn. Ja. Je, die je muziek vooral. Ja, vind ik ook wel lekker ja. inderdaad. Dat je niet, uh, al moet ik zeggen, de KLM heeft goede muziek. Maar dat is ook niet altijd zo. Uh, en, en ze piepen al die muziek weg. Dus Spotify werkt. Um, en, uh, maar heel stabiel is het niet. Want een kwartier la kwartiertje later uh, zei hij dit. 16 uur 2. Oeps. Even een behoorlijke hik in de internetverbinding. Um, dat is niet zo heel gek. Um, uh, het is ook afhankelijk van het weer bijvoorbeeld. Of hoe hoog je, hoe snel je vliegt, hoe um, goed het werkt. Maar dit is wel... Is dit revolutionair, vind jij? Uh, ja, nou ja, ik vind het 2013 dus, dus het kan ja. wel, maar het, het, het is wel een veradering. Moet je je voorstellen dat zakenmensen, of als je een gezin hebt en je hebt een vlucht van 10 uur, is lekker als je even kan wat zeppen, toch? Ja, ja, ja, voor die twee uurtjes maakt niet zoveel uit. Maar uh, voor mij je... wel. <laughs> ja, serieus? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik kan niks anders van maken. Ja. Dit is onderdeel jij gaat wel me. 20 euro betalen voor twee uur? Um, ja, maar dat kan ook bij mijn salaris. Dus dat is geen punt, joh. God, ben je toch een eerlijke <laughs> jongen? Ja, hè? Televisie. Dank je wel. Onontdekte politieke genieën die kunnen opgelucht ademhalen. In Libanon namelijk bestaat er een soort idols voor toekomstige politici. Kandidaten die moeten onder meer een ruzie oplossen... terwijl ze worden aangevallen met messen. Ja, curieus. Nou, en op die manier bewijzen ze dan hun politieke talent. En de winnaar die mikt op een plaatsje in het par parlement. Fernande van Tets is onze Exit Hollander in Libanon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, intrigerend element. Dat messen gooien naar iemand die uh, hoog wil scoren in de politiek... en ondertussen moet diegene een ruzie oplossen. Ja, uh, dat was wel een van de meest extreme momenten. Ze moesten ook een politiek platform formuleren... en dat verdedigen voor een jury. Maar inderdaad, dit was een van de opdrachten. Het idee was dat ze dingen moesten doen die normale politici nooit doen. Eén deel daarvan was dus twee kanten bij elkaar brengen... die normaal ja, moed met elkaar hebben... Dat gebeurde uh, ja, in een vrij ja, onstuimige wijk in Beirut. Uh, supporters van twee andere verschillende kanten van het Libanese politieke veld... ...die waren daar aan het protesteren en toen hebben ze geprobeerd die bij elkaar te brengen... ...maar dat eindigde inderdaad met getrokken messen en ja, het aftaaien van de kandidaten, helaas. Maar was het wel of niet de bedoeling dat het zo liep? <lacht> nee, helemaal niet de bedoeling. De bedoeling, niet de bedoeling dat het overleden okay. zou komen. Okay. Wow. Maar iedereen heeft het overleefd verder. Iedereen heeft het overleefd. Uh, een 27-jarig meisje die uh, daarvoor werkeloos was, afgestudeerd, die heeft gewonnen. Ja. Uh, en die, wordt nu, uh, nou, die krijgt financiering voor de toekomstige verkiezingen. Wanneer die zijn is nog onduidelijk. En eigenlijk ook nog, in, ja, aan het begin van de uitzending zei het hoofd van de televisiestation opeens... ja, ik ga niet één iemand geld geven, maar ik geef gewoon allebei de finalisten geld. Dus dat was ook een verrassing. Dus die krijgen serieus geld om een politieke campagne te voeren? Ja, wel 100.000 dollar en ook nog registratie. Dus echt best wel veel geld en ook nog media-aandacht. En een kogelvrij vest. <laughs> ja, dat zou wel anders zijn. Hey, <laughs> ja, maar het was heel erg nodig. Ja. Uh, ja, want, want, uh, wat is, wat uh, is de, ja. het idee achter deze show? Hoe, hoe werkt dit? Ja, het idee is dat uh, politiek in Libanon is eigenlijk een family business Normaal geven politieke leiders hun. Uh, ja, uh, hun. Uh, toe in het parlement door aan. Ze zetel al door aan hun zoon of uh, nou, aan de familie, hun dochter mm -hmm. heel soms. Er zijn maar vier vrouwelijke politici. Dus als dit meisje echt ja, verkozen wordt, dan is ze de vijfde. Um, dus het idee was gewoon, hè, gooi het open voor iedereen. Ze hebben natuurlijk ook even wat media erbij getrokken. Want ze dachten, weet je wat, als we het voor iedereen opengooien... dan geven we ook een popster. Een hele bekende popster die een liedje heeft ingezongen. Over de pushen, echt letterlijk. Uh, die heeft ook een plaats gekregen in de, in de 15 mensen die mochten meedingen naar deze zetel. Ja. Dus er was ook een entertainment element zeker wel. Maar het is revolutionair dat echt iedereen mee kon doen aan een show. En iedereen ja. Ja, de kans kreeg om mee te dingen naar een zetel. Ja, want het is dus echt om de bedoeling om, om de Libanese politiek open te gooien. Maar de, er zijn straks uh, verkiezingen, hè, parlementsverkiezingen op 16 juni. Is het dan de bedoeling dat deze mensen ook echt mee gaan doen? Nou ja, het is ten eerste niet duidelijk of die verkiezingen op 16 juni echt gaan gebeuren. Er is op dit moment nog een debat aan de gang of ze echt doorgaan. Het zou ook kunnen dat het huidige parlement gewoon nog twee jaar zelfs blijft zitten. Mm -hmm. uh, de verschillende partijen zijn er nog steeds over in overleg. Maar als er verkiezingen komen, ja, er zijn vier kandidaten van het programma die meedoen. En uh, nou, bijvoorbeeld Maya, die heeft gewonnen. Dat is de jongste persoon die meedingt naar een zetel. Dus die zegt, nou ja, ik, weet je, ik roep gewoon de jeugd op om mij te stemmen. Ja. De gemiddelde leeftijd in iemand van, van de bewoners is 30. De gemiddelde leeftijd van politieke leiders is wow. 70. Dus je kan je nagaan dat, dat er wel ruimte is voor een jonge kandidaat die een ander ja. geluid heeft. Het is een beetje lijst nul, hè? wat wij ook aan Ja, hadden. precies. Een ja. tijdje terug. Maar <laughs> ja, even, wat ik me afvraag, die uh, politieke leiders, die dus 70 zijn, wat vinden die hiervan? Want in principe de premier, die deed mee aan het programma, de president, die maakte een appearance. Dus ze deden allemaal alsof ze het fantastisch vonden. Uh, uiteindelijk moet je maar kijken hoeveel invloed het echt heeft. Mensen stemmen hier voornamelijk toch nog wel met sectarische belangen uit veiligheidsoverwegingen. Dus we moeten zien of ze er echt in komen. Het is natuurlijk een heel nobel idee, maar zeker met de situatie in Syrië zijn mensen gewoon bang. Dan dus ja. ga je waarschijnlijk eerder stemmen op iemand die een militie achter zich heeft. dan iemand die een televisieprogramma heeft gewonnen. Goed, we gaan het zien. Fernande van Tets vanuit Libanon, dankjewel. Dit is radio 1. E. Met het NOS-journaal van half tien, Raymond Serré. Staatssecretaris Teven ontkent dat hij als officier van justitie. in 2005 in een café in Zandvoort een ontmoeting heeft gehad met Willem Holleider.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 De Syrische oppositie wil alleen meedoen aan een conferentie over de burgeroorlog in Syrië als een vertrekdatum voor president Assad wordt vastgesteld. Dat staat in een officiële verklaring waar persbureau Reuters naar eigen zeggen over beschikt. De Verenigde Staten in Rusland zijn de drijvende krachten achter het vredesberaad dat volgende maand moet worden gehouden in Geneve. De Syrische regering heeft gezegd in principe mee te doen aan de conferentie. En in Montpellier is het eerste Franse homohuwelijk gesloten. Tientallen journalisten uit Frankrijk en andere landen waren aanwezig. Rond het huwelijk waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle gasten werden voorafgaand aan de bruiloft gefouilleerd. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Het Republikeinse congreslid en gezicht van de Tea Party in Amerika... Michel Beckman, je weet wel, die met die hele rare ogen, he, Luc... Jij ja, zijn nog vanmiddag, die met die ogen. Die met die ogen, ja, dat denk die je ogen. meteen hè? Ja, Ja, dus zeg maar de, de Sarah, Pela, uh, Sarah Palin met hersens dan, die stopt ermee. En onze man in Amerika praat je zo bij en die vertelt dan ook uh, of dat dan misschien het einde van een tea party is. En Yannick en Victoria, die zitten nog naast me en we praten zo over leven met MS. Eerst Luc met een tweet van vandaag. Nou, Ferry Mingelen stopt er dus mee. En het werd eigenlijk via Twitter bekendgemaakt. Collega van hem, Frits Wester, was de eerste die tweet... Onbegrijpelijke beslissing van de NOS-contract van Ferry Mingelen... wordt per 1114 opgezegd. Met als argument verjonging twee maanden voor de verkiezingen. Dat zijn dan de gemeenteraadsverkiezingen veel reacties. Ferry was zelfs een tijdje trending topic. Opvallend veel. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant ook jammer, grapjes van ik net achter. Beetje opgezocht. Ene Amani die zegt wat erg nieuws van Ferry Mingelen. Ik heb, hem, ik heb al die jaren een oogje op hem gehad. Ik zal hem missen om hem weer plots op mijn beeldscherm te zien. Arend Jan oud-Kamerlid, vindt dat de hoofdredacteur van de NOS... Marcel Gerlauw volkomen gelijk heeft. De NOS heeft voldoende talent om Ferry Mingelen op te volgen, zegt hij. En toch ook vooral veel mensen die hem gaan missen. Jaap Jansen die tweet, thank you very much. En er komt misschien een nieuwe Kuip in Rotterdam, stadion van Feyenoord. Bronnen zeggen dat BMW van Rotterdam de voorkeur geeft aan een nieuw stadion... in plaats van de renovatie van de oude Kuip... Ontzettend veel paniek ineens bij uh, Feyenoord-fans op Twitter. Pepijn die zegt: de kuip is van ons. Het is ons tweede huis en meer dan zomaar een stadion. Hessel van Roon die zegt: een nieuwe kuip bestaat gewoon helemaal niet. En Hugo vindt dat zelfs als Ajax ziet ook jammer. Hij zegt: de kuip is toch een symbool van het voetbal. Nu gaan er ook weer uh, gerust dat het helemaal nog niet helemaal rond is. Maar op uh, Twitter is de paniek behoorlijk aanwezig. Oké okay dan. Twitter kan natuurlijk ook uh, naar ons: hashtag I got a man with two left feet and when he dances Met de, de Britse Caro Emerald, vind je het? Ja? Tim? Ja, ja. Ben ik met je eens Willemijn? Ja. Dus Alicia Dixon the boy does nothing. Radio 1, Willemijn Veenhoven. In Den BN Haag. Today. Juist in Den Haag wordt er op dit moment gesproken over een wetsvoorstel om de Friese taal een steviger positie te geven. En die wet uh, die moet garanderen dat je in Friesland Fries kunt spreken, ook in het gemeentehuis. Of als je voor de rechter staat. Luc, jij spreekt Fries? Nee. nee je, ik spree komt eruit, je komt toch uit die controle. Ik kom uit Twente. <lacht> <lacht> nou, yes ja zeg. Ik vind het niet uh, erg hoor. Uh, nee, het uh, ligt niet uh, echt in de buurt. Het is een beetje zo'n hoofd gewoon. Ja, ja. blond hè. Krijg ja, je dat nee, ik, spreek, ik spreek geen woord Fries. Tim, spreek jij Fries? Nee. Nee. nee. nee. Uh, de de MS-jongens en dames. De Victoria Yannick? Janiek. Nee, nee niet meer. Jij, avond. even, weet je... Ja, ja, ja. ja, nou ja, hoe heet dat? Uh, Probeer eens. Um, um, nee, ik, ik wist één woord. Ja. Otmon, uh, kan iedereen. Ja, Otmon. Jeske Is dat een Fries woord? Moen. Ja. <laughs> weet u dat niet, wat dat betekent? Nee. Een vuilnisbak. Oh, Echt? Ja. Nou, ja. nou goed. Nou, bedankt. Nou, voor iedereen die nog, uh, die nog eens een keertje voor een Friese rechter komt te staan. en het wel stoer vindt om zich dan in het Fries te verdedigen. we geven een spoedcursus Fries. En dat doen we volgens de Bassi- en Adria-methode, Luc. Dat hm. weet jij. Ja, dat weet je dan wel. Goedemorgen, uh, goeiemorgen. Op die manier <laughs> toch? Dat je woordje achter elkaar met een liedje. Ik hoef er van mijn moeder nooit Bassi- en Adria te kijken. Ik ken het niet. Maar de Bassi- en Adria-methode, dat is dit: Boei. Goeiemorgen, is goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat is huilen, rieën, dat is een lach. Ziel voor plek is alsjeblieft. Is dankjewel. Luister heel goed naar het liedje. En je leert het Frans heel snel. Kan zeggen, het is net Frans, dat ja. Friese. Ja. Ja. Ja. Examen geleerd, klaar. Ja. Miljoenen kindjes die hebben alle op deze manier de Basje en Adriaan methode um, uh, uh, talen geleerd met dat liedje. Dus wij vroegen, dachten, ja, ah, dat is wel misschien wel nuttig. Wij vroegen zanger en presentator, maar vooral Fries Tim Dausma, Die ken je van uh, So You Wanna Be a Popstar. En hij heeft uh, tegenwoordig een album met Monique Smit. Wij vroegen hem om een Friese bewerking te maken. Ik hoor je. Overhoor je zo meteen, Tim. Goeiemorgen is morgen. Lekker koesen, is nacht. Screamen, dat is huilen. Leidje, dat is een lach. Alsjeblieft is alsjeblieft. En die gedank, dank je wel. Luister heel goed naar dit liedje. En je leert het fries heel snel. Het fries dat klinkt heel anders dan de Nederlandse taal. O, je vaar is jerebare, is een verhaal. Volle grutter is veel groter, als je sloeg bent, dan ben je moe. Bargen, dat betekent varken, een bolle is een mannenkoe. Goeiemorgen is goeiemorgen, lekker koessen is goeienacht. en dat is huilen, leidje, dat is een lach. Alsjeblieft, is alsjeblieft. En die gedank, dank je wel. Luister heel goed naar dit liedje. En je leert het Vlies heel snel. Een stier was dus? Een manne, mannenkoe. Bollen. <laughs> <laughs> een bolle dus, hè? Bolle. En een varken? Die uh, nee, heb ik niet. <laughs> ik heb wel aantekeningen gemaakt. Geen Lees eens voor. <laughs> Lekker koesen. Dat is nacht. Screamen en huilen. Nou, dat was het. Dat hartstikke goed. Dat is genoeg. Dat is genoeg, hè? Dat is genoeg. ook nog. Yannick Lensik en Victoria van der Leij. MS-patiënten, 19 en 27 jaar oud. Het is vandaag namelijk Wereld-MS-dag. En wie denkt het is toch meer een oudere ziekte? Helemaal niet. Heel veel jongeren hebben het. Best wel, ja. Wat las ik? Een groot gedeelte tussen de 20 en de 40. Krijg, krijgt het grootste gedeelte valt tussen de 20 en de 40. Er zijn zo'n 16.000 mensen in Nederland die hebben die ziekte. Um, we hadden het net al over wat het, ja, het, het, het stuurt. Je hoe noem je dat? Je zenuwstelsel. Nee, nu zeg ik het verkeerd. Leg het even zelf uit. Ja, je, je, je zenuwstelsel en je hersenen, die normaal gesproken signalen zenden ja. naar heel je lichaam, Precies. dat wordt eigenlijk gewoon verstoord. Dat wordt verstoord. En het is een progressieve ziekte, dat betekent dat het steeds erger wordt. Dat betekent ook dat die um, uh, niet stopt. Uh, je kan hem hoog gaan met, uh, onder controle houden met medicijnen. Even naar het moment dat je dat hoorde, want dat, dat heeft nogal wat impact op je leven, uh, niet to say. Jij hoorde dat een, ongeveer zeven jaar geleden, Victoria. Ja. Een arts vertelde jou dat en toen. Ik zat met mijn moeder in het kamertje. En uh, eigenlijk wat ik nog weet. is dat ik zelf best wel opgelucht was. Omdat ik dacht: van, zie je nou wel? Ik stel me niet aan. Het is wel degelijk iets ergs. Want omdat je het wilt be beschrijven aan, aan mensen om je heen. maar omdat je het niet ziet, is dat ook heel moeilijk te begrijpen. Want waar had je last van toen al? Um, mijn rechterbeen uh, was toen eigenlijk. Uh, ja, het begon met krachtverlies. En uiteindelijk was dat dus. Uh, leidde dat tot uitval. En uh, ja, ja, na die diagnose... mijn moeder uh, barstte meteen in tranen uit. En ik was eigenlijk daar heel nuchter. Uh, en toen kwam dat later eigenlijk pas dat besef van... Uh, oké, okay, ik moet nu met deze ziekte gaan dealen. En hoe doe ik dat? En uh, ja... ja. Nee, jij had een vriendje op dat moment al. Jannik, jij een vriendinnetje. Jij weet het sinds uh, ongeveer anderhalf, anderhalf jaar. jaar. Dan moet je dat dus aan je vriendinnetje vertellen. Hoe ging ja. dat? Ja, zij zat bij mij toen op de wacht, in een wachtruimte in het ziekenhuis. En ja, ik liep er toen uit. En het was van ja, ik heb MS. En zij keek me aan met ogen van waar heb je het over wat is MS. Zij wist, ja, ze wist ook wel van naam MS, maar... Ze is ook niet wat het was. Ik ook niet toen de neurologen tegen mij zeggen: zat, was het, van, Je hebt ontstekingen in je hoofd. Hij liet het zien de MRI scan en, en ik zat zo van ontstekingen. En het was van: Ik dacht, oh, antibiotica en uh, de mede vanaf. Ja. Ik dacht, uh, simpel, niet uh, te moeilijk nadenken tot het was jij je PMS. En uh, ja, toen was het, ja, toen was het toch heel leven uh, op zijn kop staand. Is het nog aan? Met je vriendin? Ja, dat is nog steeds aan. Dat is, die, is, die is nog steeds bij. Je. Ja. Bij jij Victoria? Nou, dat was een uh, ander vriendje destijds. Een ander vriendje. Het is niet uitgegaan door dat. Nee? Nee. Het was wel gewoon... Hij stond, precies, hij stond achter me. Ja. Hij wist precies wat het was. Omdat hij ook een familielid had die... Uh, die het heeft gehad. Ja. Dus, um. Maar jullie zijn nog jong. Um, uh, ik kan me voorstellen. Je hebt dus nu een nieuw vriendje. Die heb je dus sinds je MS hebt. Uh, dat is heftig. Die weet dat ja. van tevoren. Die maakt jou dus ook op je slechtste momenten mee. Ja, klopt. Beschrijf eens zo'n moment waarvan je natuurlijk eigenlijk dat liever niet aan, aan hem wil laten zien. Ja, hij wist in elk geval wel. Voordat we, we kenden elkaar. Voordat we iets kregen. Alleen. Um, ja, hij is wel heel erg toegankelijk. Ik kan met hem uh, overal over praten. En hij is ook heel erg meedenkend met, met gehandicapte parkeervergunning, aanvragen... en uh, een woning op gelijk vloer zonder trap. Daar zijn we ook wel mee bezig, met praktische zaken. En emotioneel vind ik het af en toe wel uh, ja, moeilijk. Omdat je niet alleen de nare kanten met elkaar wil delen... En, en toch ook gewoon een normaal vriendinnetje wil zijn. Ja, dat, dat vind je het moeilijkst eigenlijk. Lukt het? Ja. Jawel. Ja. Uiteindelijk gaat, loopt het uh, super tussen ons. Dus uh, ik probeer ervoor te zorgen... dat het zo min mogelijk tussen ons instaat. Dat dat echt een, een issue uh, ja. is. Nou heb ik zelf wel eens uh, een relatie gehad met iemand met anorexia. Dat is heel wat anders. Maar ook iemand met een ziekte. Dat, dat vond ik nou niet best heftig. Heel erg heftig zelfs. Uh, wat zeggen jullie relaties daarvan? Is het wel eens van, joh, ik, ik trek het niet. Ik, ik, misschien uh, stop ik ermee Of gaat het zover nooit? Nee, nee totaal niet. Het is van, Ik wil er voor je zijn. En je bent er zelf, die jongen als toen. Je bent nog steeds grappig, leuk. Uh, ja, je bent, niet, je bent veranderd door de ziekte. Je hebt een uh, of een Zandzak op je kar extra erbij, maar je blijft er zelf te jongen. Ja. Je hebt mindere momenten, maar die heb ik zelf ook. Of die heeft zij zelf ook, zegt ze dan. En zo probeer ik toch het beste eruit te halen. Wij grapt altijd door dik en dun, en dat is bij jullie uh, <lacht> ook eigenlijk. Ja, liefde. Ik moet, en ik leed. Al, moet ik al altijd gewoon steunen? <lacht> ja. ik, de ene keer is de een ziek, de andere keer. De... Ja. Ik, wij zijn altijd dan een soort van. Ja, eigenlijk, wij zijn altijd ziek, maar we ook onze betere dag. En hetzelfde is de andere keer verkouden. Ja, dan moet je ook voor die ander zorgen. Ah ja, maar de, de, de, de, je zegt het heel alsof het heel vanzelfsprekend is. Maar ja. je, jij bent 19. Ik vind dat eigenlijk best bijzonder. Want ik neem aan dat jouw vriendin ongeveer even oud is. Ja, mijn vriendin is ja. 20. Ja. Nee, ik, ik, ik weet heel erg eerlijk gezegd niet... Ja. hoe ik had gereageerd als ik nee, 20 was geweest... Uh, en mijn vriendje was heel ziek geworden. Dat is, ik, ik, dat is niet de normaalste zaak van de wereld, volgens mij. Nou, ja, ik vind dat als je er zelf... Als je zelf uh, leeft met het idee van... oh ik moet hem heel erg dankbaar zijn omdat hij bij mij is gebleven... dan, dan maak je nee. zelf al... Ja. Dat, dat is geen goede basis. Nee, dus... nee dat, denk, dat ben ik met je eens hoor. Ja. Even over wat... Um, want jullie leven is natuurlijk... dan hoor je dat. Dan verandert je leven. Want het is een progressieve ziekte gaat niet meer over. Wordt alleen maar erger. Um, um, maar jullie zijn gewoon twee hele normale mensen en komen hier in de studio. Maar het heeft natuurlijk wel invloed. Want jij deed een bepaalde studie, Victoria... Ja. Daar ben je mee gestopt. Dat ging niet meer. Klopt. Dat was uh, een managementstudie. En ja, wat kan ik daar later mee? Dat heeft helemaal geen zin. Waarom niet? Dus, Ja, omdat je dan toch wel meer met een stressvolle baan zit. En stress is eigenlijk funest voor ons. En uh, toen dacht ik ook van, nou, ik wil eigenlijk iets gaan richten... wat ik gewoon leuk vind. Leuke vakken volgen. Toen ben ik een talenstudie gaan doen. En uh, dat was ook echt wat ik heel leuk vond. Alleen uiteindelijk toch te academisch veel lezen. En dan hebben wij toch te weinig concentratie uh, daarvoor. En wat doe je nu? Uh, ik werk nu uh, als office support. En dat betekent? Ja, secretarieel eigenlijk. Uh, ja, dat is iets heel anders oh, dan, nog wat? dan um, management wat je deed. Is dat, is dat oké okay nu? Heb je dat geaccepteerd? Correct. Ja, ja. Het is goed zo en uh, ik, ik leef met wat er op mijn pad komt. En uh, ja, voor nu ben ik tevreden. Kijk, kan altijd, ik heb altijd natuurlijk wel iets anders in, in gedachten gehad voor mezelf. Ja. Maar uh, ja, het is, het is goed, goed zo. Jannik, um, uh, het zijn van die grote vragen, dat snap ik hoor. Maar je zijn jong. Je, hebt, je had je leven heel anders voorgesteld. Dit is gewoon nu hoe het lo loopt. Ja. Hoe, hoe hou je hoop? Want je hebt toch wel heel veel moeten aanpassen in je leven. Ja, ja dat is heel moeilijk. Ja, ik heb een hele goede psycholoog gehad. zal dus ik, uh, ja, Die heeft mij wel erg uh, omhoog getrokken. Om het dus dat, te accepteren? Ja, om het te accepteren. Ik vond het heel moeilijk. Ik heb het ook zelf tegen mijn moeder in mijn omgeving gezegd. Van, ik kan het zelf niet een plekje geven. Ik moet daar iemand hebben die gewoon buiten staat. Dus ik kan mijn moeder, vriendin, familie... allemaal heel goed praten erover. Alleen... Die ene, jij, ja, je kan niet alles zeggen tegen je familie, vind ik. Je wil niet iedereen ook te veel belasten. Dus ik heb toen een psycholoog gevonden die mij heel goed heeft geholpen. En... Wat, wat heeft die psycholoog gezegd waardoor je dacht... oké, okay, het is hoe het is? Ja, heel veel. Ja, je, je kan tegen iemand praten, je kan tegen iemand... Uh, geef je feedback, maar op een hele andere manier niet je... Iemand die dichtbij is, die gaat je please en die gaat mm -hmm. je ja, aardig doen. En die gaat je, maar je, iemand die buitenaf staat, die kan ook gewoon veel harder zijn tegen je. Van ja... Je kan er niet mee stoppen met het leven. Je kan uh, eruit stappen, maar dat is ook niet de oplossing. En dat moet je niet willen. En... Heb je dat ooit overwogen? Zelfmoord? Ik heb over nagedacht, eerlijk gezegd wel. Ja. Victoria? Nee, ik niet. Nee, ik dacht, of je kan in een hoekje in ellende, of gewoon wat van maken en positief blijven. Het is af en toe moeilijk hoor. geweest. Uh... Vooral als je echt in zo'n aanval zit, zoals die van afgelopen januari. Dat was wel echt het dieptepunt. Maar over het algemeen kijk ik naar de leuke dingen, de mooie dingen... in het leven die, die wel uh, aan waar, mij zijn besteed. Wat kan je nog waar je heel blij mee bent? Um, lopen. De, de, op een gegeven moment ben je gewoon blij met lopen. Ja. Met sporten, dat, dat hoeft helemaal niet. Maar lopen, kijken en... En je handen gebruiken. En ja, Janik? Maar ik, ja, ik ben altijd heel sportief geweest. Ik heb, een jaar voordat ik MS-gediagnoseerd was met mij... dan heb ik altijd heel hoge wielrend. En daar was ik toen mee gestopt voor een andere reden. Misschien heeft dat er ooit mee te maken gehad, een link. Mm -hmm. het, is, het is nooit achter te komen meer. Maar nu kan ik, ik heb afgelopen zaterdag vijf kilometer hard gelopen... Ja, met uh, de collar Run misschien. Ja, de collar Run krijg je allemaal uh, ja, verven over poeder, ja. ja. ja. Daar heb ik al meegedaan afgelopen zaterdag. Ja, dan geef zoveel feedback. En dan zie je mensen om je heen die het minder goed lopen. En dan heb ik zoiets zo Je moet eens weten dat ik MS heb. Dat ik hier gewoon uitloop. Uh... <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik sport drie keer per week bij een revalidatiecentrum dan wel. Dus ja, het is wel een onderbegeleiding wat je doet. Mooi verhaal, jongens. Any boroughs, because I know that I can. because I know that I can. My good friends, after a great deal of thought and deliberation, I have decided next year I will not seek a fifth congressional term to represent the wonderful people of the 6th District of Minnesota. Ja, zo kondigde het Amerikaanse congreslid Michelle Beckman aan dat ze ermee ophoudt. Beckman die ken je misschien nog wel. Ze was in de running om de republikeinse presidentskandidaat te worden. Maar ze is vooral bekend als het gezicht van de conservatieve Tea Party beweging. Michiel Vos, onze man in Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ze maakt haar optreden, uh, aftreden bekend in een YouTube filmpje. Dan zit ze met een keurig paars bloesje met een parelketting, mooi muziekje eronder. Um, heel, heel wel bespraakt klinkt ze. Is, is dat Michelle Beckman ten voeten uit? Uh, een beetje wel. Ze is altijd aan de ene kant het congreslid geweest, maar aan de andere kant is ze ook altijd de rebel geweest. De rebel. Degene die inging tegen de gevestigde orde en die inderdaad, zoals je zei, het, het, het gezicht werd van de Tea Party. Hè, van zeg maar, de mensen aan de buitenkant van de politieke macht die yeah. wilden dat Washington veranderd werd. En zij werd, zeg maar, om hand, een beetje naast Ter Belen, maar meer vanuit het congres, hun gezicht, hun vertegenwoordigster. Ja, Rebel zeg jij ook. Maar we hadden het erover vanmiddag op de redactie. Dacht, nee, ik dacht, Michelle Bagman, ik ken haar alleen maar van die uh, behoorlijke blunders. Ja, dat, is, dat, dat zien jullie heel goed. Ze heeft ik, heel veel blunders gemaakt. Ze was iemand die er dwars doorheen stapt. Zeg maar. de alle muren en overal doorheen wilde en alles anders. En ze hield zich niet aan de regeltjes. Maar dat leidde natuurlijk tot blunders. Ze zei op een gegeven moment bijvoorbeeld in 2008 dat Obama, toen nog kandidaat... dat hij al die Amerikaanse gevoelens had. Nou, daar werd tegenkom op aangevallen binnen de Democratische Partij, maar ook binnen haar eigen partij, de Republikeinse Partij. Ze heeft, uh, ja, ze heeft vaker uh, bijvoorbeeld meer dan 30 keer geprobeerd om de... Uh, Gezondheidszorgwet van Obama uh, proberen te herzien en uh, weg te halen. Nou, dat is nooit gelukt. Ze leidde inderdaad, ze was een gezicht, ze was een, een voorloper voor de Tea Party, maar ze was natuurlijk ook het nikpunt van heel veel spot. Ja, ja. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat ze er misschien mee ophouden. Het is, dus, iemand vandaag zei, het is niet makkelijk om Michelle Bachman te zijn in het congres. Je voortdurend. Op Duurland word je de hele tijd gekielhaald, gecritiseerd, bekritiseerd, ja. et cetera. Even tot slot, uh, Michiel, we hebben maar korte tijd. Betekent dit ook het einde van de Tea Party? Want daar was hij echt het gezicht van. Nee, maar het zegt wel wat over de Tea Party. Je het, hebt vergelijk. Het, het, de Tea Party loopt een beetje af, het is wat minder zichtbaar. Die mensen komen er ook achter, al die jonge Tea Party members in het congres bijvoorbeeld, hè? In, het, in het huis van afgevaardigden in Washington, die komen erachter verdomme, het is moeilijk om dingen te veranderen. Het is niet zo makkelijk. Dan gaat het gaat hier allemaal om hiërarchie en senioriteit. En ik ja. begin als jongeling helemaal onderaan, wat zij ook voelen. En ze zit een beetje vast in het congres. En daarom is ze misschien ook opgestapt. Goed, Michiel Vos in Amerika, dankjewel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord te beginnen met Volendammer Kees Tol. Hé hey Willemijn. Ja, ik voelde me de afgelopen paar dagen niet echt optimaal. Dus ik ben toch eventjes naar de dokter gegaan. En die adviseerde mij een allergietest. Nou, die heb ik vanmorgen dus gedaan. En nu ben ik dus allergisch voor hou je vast, graspollen, boompollen, katten, honden en de huistofmeid. Nou, in die krioel dus echt overal. Ik ben 31 jaar oud, nog nooit wat gehad en nu voor alles wat krioelt ben ik allergisch. En dan ook dit weer er nog bij wij in ieder man zouden zeggen, zoek de toch, ik ga erop. Oftewel, het zit me niet mee, ik ga naar bed. Tot volgende week. En dan Jesse Klaver. Dag mijn? ik kom net terug uit Brussel. Ik ben daar de hele dag geweest om met allemaal politici van verschillende groene partijen te praten over de toekomst van de Europese Unie. Het was weer interessant om de verschillen te horen. En het gaat niet goed in Nederland met de economie. Maar als je toch weer hoort dat in landen als Spanje, Griekenland, Italië, dat de jeugdwerkloosheid boven de 50% oploopt. Ik me echt kapot. En dan denk ik, we moeten er keihard aan werken eh, om voor te zorgen dat ook de jongeren daar, en niet alleen hier in Nederland, gewoon een kant krijgen voor de toekomst. En tot slot mijn eigen moeder. Ja. Ha, lieve kind. Er moet bij mij twee kilo af. Nou schijn zwinter zwaarder te zijn dan zomers. Dus ik dacht, ik wacht wel op een zomergewicht. Maar met dat zomergewicht ziet het niet erg op. Net zo min als met de zomer. Zou daar een oorzakelijk verband tussen zitten? Zullen we daar eens over filosoferen bij je lievelingseten? Andijfjes stampen met spekjes. En dan eten we er een lekkere gebakken kaasplak bij. Oh, en dan doen we het toch ook nog een beetje vegetarisch. <laughs> Tot gauw. Het is echt heel lekker, gebakken kaasplak. Ja, moeder. dat weet ik. Tim, dank. Victoria, dank. Yannick, dank. Zometeen langs de lijn. E en. En... <laughs>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 Het grootste muziekskandaal van de vorige eeuw. Het was heel bijzonder. Het is wat anders. Echt fantastisch. Zeker het eerste gedeelte. Ik krijg echt helemaal kippenvel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Rutte wil 170.000 mensen hun thuiszorg afpakken. Daarom zeggen wij Handen Thuis. Kom op 8 juni naar Amsterdam en laat je stem horen. Kijk op handenthuisrutte.nl